7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Katshuisberaad gaat voor het eerst in het weekend verder. Bouterse laconiek over kritiek uit Nederland. En Zuid-Afrikaanse president Suma voor de zesde keer getrouwd. De besprekingen in het Katshuis gaan vanmiddag weer verder. Gisteravond werd rekening gehouden met nachtwerk. Maar iets na tien uur gingen de onderhandelaars naar huis. Het is onduidelijk wat de precieze stand van zaak is.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 Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, topvol Dat ja. vond ik al een beetje verzekerd. En ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro, Nederland 2.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 21 april. Het spoor wiebelt te veel. Dat is een reden voor de FNV om aan de noodrem te trekken. En wat is er toch aan de hand bij de PVV? Moet het roer om of hoort dit gewoon bij het opgroeien van een beweging... naar een volwassen partij? Gaan we zo over praten. Verdriet in Italië bij de Nederlandse waterpolodamers. We waren zo goed, maar net niet goed genoeg. En in Bahrein worden kritische vragen over het land niet op prijs gesteld. Journalisten worden aangeraden om gewoon maar naar die Formule 1... die autorace te gaan kijken. En als ze willen zeuren... Kunnen ze weten naar Syrië gaan of een aardbeving verslaan. Maar we beginnen met een verhaal over die gasten aan die Noordzee. Dat zijn wij dus. Surinaamse president Bouterse zegt dat zijn regering geen last heeft... van de internationale kritiek op de omstreden amnestiewet. Door die wet kunnen de verdachten in het proces over de decembermoorden... geen straf meer krijgen. Bouterse maakt zich niet druk over de maatregelen die Nederland heeft genomen. Correspondent Harman Boerboom vanuit Paramaribo. Het was voor het eerst sinds de amnestiewet werd aangenomen dat Bouterssen in het openbaar reageerde. Het staatshoofd had de pers bijeengeroepen om verslag te doen van zijn reis naar internationale topconferenties in Colombia en Mexico. Maar ook de amnestiewet kwam op de persbijeenkomst sprake. Er is veel internationale kritiek op die wet. Onder andere de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten, Amnesty International en Human Rights Watch lieten kritische geluiden horen. Maar die kritiek had volgens Boutersen geen invloed op de manier... waarmee de Surinaamse delegatieleden door collega's staatshoofden werden bejegend. We weten wel dat er natuurlijk uh, een lawine van een amnestieverhaal speelt. En met leugens en met halve waarheden probeert de zaak te draaien. Maar wanneer ik u aangeef met wie we allemaal zitten... en met wie we allemaal gesproken hebben en wie ons allemaal heeft ontvangen... Dan uh, geloof ik dat de zware lobby vanuit de Noordzee... en de mensen die hier dezelfde vlag zwaaien... geen enkele... Geen enkele althans, wij hebben het niet al zodanig ervaren. Anders zouden, zouden we niet op het hoogste niveau... met de hoogste top uh, rustig kunnen zitten delibereren over de toekomst. Nederland heeft onmiddellijk na het aannemen van de wet maatregelen tegen Suriname genomen. De ambassadeur werd bijvoorbeeld teruggeroepen. Boutense laat dat koud. Nederland heeft zijn ambassadeur teruggeroepen voor overleg. Dan zal het zo zijn. Wij zijn heel tolerant geweest in de afgelopen periode. We willen een ambassadeur hebben. Ze mogen het, ze mogen het drie hier zetten. Ik heb geen probleem. Dus... Gaan ze het ambassadeur krijgen? Gaan ze geen ambassadeur krijgen? Wat gaat hij doen? Wat me niks uit. Willen ze weggaan? Zullen ik in mijn handen klappen? Willen ze blijven? klappen ik in mijn handen. Het is natuurlijk om ons helemaal in paniek te laten raken. Maar deze regering, zeker niet onder lening van Boutense raakt in paniek om. Geen van die schijnbewegingen. Het laatste restje ontwikkelingsgeld, 20 miljoen euro, is voorlopig bevroren. Maar ook over die maatregel maakt Boutense zich niet druk. Nederland mag het geld wat hem betreft houden. Waar ga je geen 20 miljoen geven? Ik heb je nooit 20 miljoen gevraagd. We hebben 130 miljoen, meer dan 130 miljoen extra gespaard. Dus precies zoals iedereen het wil, precies zo kunnen ze het krijgen. We hebben enorm veel maatschappijen van hen die werken. We hebben goede resultaten met hen. Er zijn nu investeerders die hier willen komen. Dus dat politiek gevecht met Den Haag, daar heb ik geen, geen boodschap aan. Als je met Calderon en de... En dat soort figuren zit, daar heb je echt geen boodschap aan die, die gasten daar aan de, aan de Noordzee. Naar Colombia en Mexico reisde ook mee de voorzitter van de Surinaamse Kamer van Koophandel, Henk Narendorp. Hij sprak met ondernemers, maar ook hij zegt geen negatieve reacties te hebben gehad over de amnestiewet. Eerlijk, ik heb er niets van gemerkt. En dus gaat de Surinaamse regering door op de ingeslagen weg. Een van de eerste zaken waaraan gewerkt wordt is de oprichting van een waarheids- en verzoeningscommissie. Die maakt deel uit van die omstreden amnestiewet. Volgens minister Lakin heeft de organisatie van Amerikaanse staten... beloofd om aan het opzetten van zo'n commissie mee te helpen. Volgens hem komt er binnenkort zelfs een missie van de OAS naar Suriname... om het voorstel voor een waarheids- en verzoeningscommissie te bespreken. Harmen Boerboom sprak tot ons de gasten aan de Noordzee. Een beetje wiebelen, dat hoort erbij in de trein. Maar conducteurs die niet meer kunnen controleren in de trein... omdat het schudden hun te veel is, dat gaat FNV Spoor te ver. Volgens de bond is die situatie momenteel aan de orde... en daarom heeft FNV Spoor een meldpunt geopend... waarop binnen een week meer dan 60 klachten zijn binnengekomen. Aan de telefoon nu Piebe van der Molen van FNV Spoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor soort klachten gaat het? Het gaat om de klachten vanuit eenlopende richting. En het zijn klachten die, dus inderdaad zoals je zegt, uh, het wiebelen in het trein, het beetje uh, het, uh, het in een golvenbeweging rijden door een berglandschap en uh, uh, het schokken, uh, et cetera. Ja, het, het zijn allerlei klachten die uiteindelijk heel onplezierig zijn voor de mensen die de trein om wel moet moeten gaan doen. En uh, springt er dan nog een bepaald traject uit of bepaalde trajecten? Ja, er zijn wel een aantal trajecten, met name uh, het uh, traject van uh, Utrecht de Bosch. Uh, ter hoogte van Geldermaals, daar uh, is het uh, behoorlijk luik. Daar. daar hebben wij toch een melding van gekregen... dat soms de Bielsen los in het uh, zandbed liggen te wiebelen. Om zomaar even een term te noemen. Maar er zijn weer de uh, Baanvak, Baanvak Eindhoven, De Bosch, De Bosch, Eindhoven. Het Baanvak, het uh, Dordrecht, Breda, is een geheel... tussen Weef en de Ik noem even een paar nu op. Ja, yeah. dus, uh, nou, het, het, het, het, het, het is nogal wat, uh, inderdaad. Maar als de Bielsen los in het zandbed liggen, hoe kan dat dan? Ja. Yeah. Ik denk dat er toch een keuze wordt gemaakt van, van, door, de, door de beheerder om het onderhoud te plannen op een bepaalde manier. En ik ben pan in de tochtbank dat de, de, de keuzes die zijn gemaakt, mogen toch niet voldoende zijn om te zorgen dat de zaak er goed voor ligt. Ja, en even voor elder, alle helderheid, want je wiebelt altijd een beetje, ook uh, op, op andere trajecten. Maar dit is echt ja. stevig wiebelen. Het is uh, bij wijze van spreken van de ene kant van de trein naar de andere kant. Ja, er, is, er zijn gevallen bekend. Althans, dat wordt ons ook gemeld door uh, onze, onze medewerkers. Er zijn gevallen bekend dat er waarom mensen bijna over uh, uh, de, de, de reizigers heen uh, vallen... op het moment dat het rijden op een slecht baanvak leidt. Ja, dat is natuurlijk voor ons online ja, En ik neem aan dat dit niet de eerste keer is... dat uh, de conducteurs uh, aan de noodrem trekken. Vergeef me de woordspeling. Maar uh, wat gebeurt er dan mee? Uh, deze meldingen, die krijgen we, dit Nogmaals, dit meldpunt is het begin van deze maand geopend... en de meldingen komen nog steeds uh, binnen... Uh, Kijk, op het moment dat er een melding binnenkomt, behoor je natuurlijk als bedrijf uh, te zorgen dat het inderdaad wat waagd Of er inderdaad uh, er sprake is van een slecht baanvak. En op het moment dat dat gebeurt, en dat naar onze mening gebeurde dat vroeger even iets beter als nu. Het gaat natuurlijk als ook te maken hebben met de afspressen van diverse bedrijfssoorten. moeten die meldingen natuurlijk serieus worden genomen en moet er aan het werk worden geraakt. Ja, maar dat is tot dat... op heden niet gebeurd. Er gebeurt, nou, gebeurt niks maar... mee. Ik kan op dit moment niet bekijken of het niet gebeurt. Is, maar het is een vraag of het voldoende gebeurd is. en of het ook afdoende gebeurd is. En dat is ook hetgene wat wij graag aan de kaak willen stellen met de directie. Ja, en u wilt gewoon nu dat er aandacht voor komt. Sterker nog, u wilt eigenlijk gewoon dat die baanvakken worden opgeknapt. Want ik bedoel, het is a. niet plezierig voor de mensen. en die niet plezierig ook niet voor de reizigers. Maar het heeft dus ook eventueel. gevolgen voor de sociale veiligheid. en de spoorwegveiligheid. En daar willen we natuurlijk absoluut niet aan tonen. Ja, de spoorwegveiligheid, wat bedoelt u daarmee? Dat wat u eerder beschreef, dat ze dan over andere mensen heen vallen? Ja, dat soort zaken. Maar ook met betrekking tot het materieel. Want u kunt natuurlijk ook een na tellen. dat het materieel natuurlijk ook. echte leiding heeft van. dit soort onregelmatigheden in de spoor. Ja, en als alles niet lukt, ik zou zeggen, dan een negatief reisadvies. Dat is wat het waarschijnlijk dat we zouden willen gaan doen. Maar we nee. doen in ieder geval ons best. Oké, okay. ik dank u wel. Het probleem is helder, meneer Van der Molen. Ah, Oké. Okay. Goedemorgen. Olympisch kampioen Nederland... die kan de titel bij de waterpolo-vrouwen in Londen niet verdedigen. Want bij het kwalificatietoernooi in uh, Italië... was Europees kampioen Italië met 7-6 te sterk voor Nederland. Nederland die pijn deed bij de Nederlandse vrouwen. Zoals bijvoorbeeld bij Yveske van Belkum. Ik... Uh...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 Ja, is nu nog een beetje onrealistisch misschien, maar uh, ja. Uithuilen en opnieuw beginnen. Yveske van Belkom was dat in gesprek met Erik van Dijk. Nederland was overigens niet het enige slachtoffer van naam. Want de wereldkampioen Griekenland werd uitgeschakeld... door de Spaanse waterpolosters. Straks minister Schippers inspecteert de gezondheidszorg op de Bes-eilanden. Verkeersinformatie. De A15 Gorkum-Rotterdam is nog tot 8 uur afgesloten... tussen Alblasserdam en Hendrik Nidoambacht. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... is dit weekend dicht tussen de knooppunten Sabina en Dinteloord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De kans is klein dat de noodleidende onderwijsgroep Amarantis financiële steun krijgt van de VO-raad. De voorzitter van die VO-raad is ervoor om Amarantis met 5 miljoen euro te helpen. Maar de leden van de VO-raad zijn tegen. Dat bleek gisteren tijdens een extra ledenbijeenkomst. Een van de aanwezigen was Jelle Kaldewaai van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent tegen? Uh, waarom bent u tegen? Uh, nou, dat zijn eigenlijk uh, verschillende argumenten. Het eerste is uh, uh, de scholen voor het voortgezet onderwijs waar het geld vandaan zou moeten komen. Die draaien nu al elk dubbeltje om. Dus we zien allemaal bezuinigingen op ons afkomen. En wij moeten uh, uit alle macht zorgen dat wij in de zwarte cijfers blijven. Dus dan is het een beetje vreemd om opeens aan een noodledende andere groep geld te moeten geven. Ja. Nou, we hebben ook nog een formeel argument waar bemoeit. De VO gaat zich eigenlijk mee. Dit is, een, uh, dit is een zaak van de minister. Die moet zorgen dat uh, bij dit soort calamiteiten de zaak uh, blijven doorlopen. Daar zijn we dus ook als hartstochtelijk voor. Anders moet wel uh, door kunnen starten. Ja, maar het is, een, is het dan niet een beetje wrang dat u eigenlijk uh, ja, een collega in de steek laat? Uh, nou, dan, dan, dan noem ik nog een argument. Dan, ja? dat is, uh, we zijn ook wel een beetje huiverig voor presidenten. Uh, nu is het uh, aan mijn hand, dus wie weet wat het uh, volgende week wordt. En, Vanwege uh, dat ja, u maar... eigenlijk eerder zei, uh, we hebben moeite om elk dubbeltje om te draaien. Ja, ja. Maar ja, stel nou dat uw gemeenschap in financiële nood zou verkeren, uh, dan wilt u ook natuurlijk wel geholpen worden. Zeker. Dus daar hebben wij op zich ook verder geen bezwaar tegen. Alleen zeggen wij, moet dat uh, op deze manier, via de budgetten van de andere scholen. Ja, maar waarom moet de minister het opknappen? Nou, die is daar over het algemeen voor, hè? om het onderwijs in stand te houden als uh, uh, het op een bepaalde wijze niet meer lukt. Nou ja, je kan ook zeggen, van ja, financieel moeten de scholen hun eigen broek ophouden. Nee, dat is ook absoluut waar. En uh, dat is daar dus uh, op een ongelooflijke manier niet uh, gebeurd. Uh, uh, da daar zijn wij dus ook helemaal het mee eens. En dat is een extra reden om te zeggen van... moeten wij nu hier opeens uh, bijspringen bij iemand die dat niet, die dat niet kan? Ja, misschien uh, ontstaat er straks ook wel in het ergste geval... in het ergste scenario een ander precedent. namelijk dat uh, de scholengemeenschap Amarantis uh, helemaal failliet gaat. Dat zou het allemaal moeten voorkomen... want dat is natuurlijk voor de leerlingen en voor de docenten... zou dat een ramp zijn. Ja. Maar ja, als niemand wil betalen... dan is dat misschien wel de uiterste consequentie. Dat zou inderdaad de uiterste consequentie zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we middelen vinden om dat te voorkomen. Ja. Hoe kan het nou dat de voorzitter trouwens van de VO-raad, meneer Slachter... Uh, zegt van, nou ja, uh, aanvankelijk, van, ik ben er wel voor... en de leden niet? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je in de hitte van een bepaald overleg, hè, wanneer op een gegeven moment gezegd wordt, ja, nu uh, moet je uh, 5 miljoen uh, uh, euro op tafel leggen of anders gaat Amarantus teloor, dat je dan op een gegeven moment zegt, we moeten toch iets doen. Daar kan ik mee op zich, uh, heb ik, daar heb ik eigenlijk wel alle begrip voor. Uh, uh, aan de andere kant zeggen wij natuurlijk van ja, realiseer dan ook van uh, trek je niet een te grote broek aan. Moet je niet op een gegeven moment zeggen van uh, ho ho, het is wel aan de leden. Dat heeft trouwens de heer Slachter ook netjes gezegd. In alle communicatie heeft hij ook heel goed gezegd van uiteindelijk is het besluit of dit door kan gaan aan de leden. Ja, en nu ligt de zaak dus eigenlijk weer op het bordje bij de minister. Uh, dus die moet nu een besluit nemen. De, v de rol van de VO-raad is verder uitgespeeld nu. Nou, uh, de, daar moet dus nog officieel over gestemd worden. Hè? Dus het kan ook nog zijn dat de leden tussen nu en twee weken... of zoiets, wanneer er een officiële vergadering is, uh, tot inkeer komen. Uh, dat, dat verwacht ik persoonlijk niet. Maar inderdaad zijn de ogen, denk ik, nu al gevestigd op de minister. Gaan we die eens bellen. Meneer uh, Calderwai, ik uh, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Dan het voetbal om 10 minuten voor half 8. NAC verloor gisteravond in eigen huis van Roda JC. Het werd maar liefst 3-0 voor de ploeg uit Kerkraden. Dat betekent dat voor NAC nog steeds degradatievoetbal dreigt. En voor Roda JC is het tegendeel het geval. De Limburgers koersen aan op de play-offs in de strijd om Europees voetbal. Jeroen Elshoff sprak met Ruud Vormer, de maker van het derde doelpunt. Ja, af op de play-offs zou je zeggen, kan bijna niet meer missen. Nee, we staan er nu goed voor. Een hele belangrijke overwinning vandaag.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 Maar uh, ja, we gaan gewoon voor de playoffs. En we proberen dan ook die te winnen, maar uh, eerst wacht PSV. Hosanna dus bij Roda. En vervolgens ook een mineurstemming bij NAC Ploeg had zich veilig willen spelen, zeker in deze thuiswedstrijd. Coach John Karelsen over de stemming van zijn ploeg. Ja, dat, dat is natuurlijk. Uh, die teleurstelling is groot. Alleen de uh, teleurstelling zit hem ook in uh, het feit dat je uh, toch wel dominant hebt gespeeld, heel veel balbezit hebt gehad en uh, door twee. Uh, of drie dan uh, uh, omschakkenmomenten wordt genekt. Ik heb je zien zitten tijdens de wedstrijd met op een gegeven moment de handen voor je ogen. Uh, je, je hebt een bezorgd gezicht. Hoe groot zijn je zorgen? Nou ja, kijk. Uh, zolang je nog niet veilig bent, blijven die zorgen. Uh, maar het frustreert mij dat, uh, dat alles waar je op traint, uh, dat het allemaal klopt. En uh, dat je toch de boot in gaat door een paar momenten. Ja, want iedereen kijkt naar het programma van VVV, ziet het verschil. En denkt eigenlijk van het komt wel goed met uh, NAC. Maar ik neem aan dat je het gewoon graag zelf wat wil doen. Ja, ik vind dat je daar, daar naar moet kijken. Als je thuis speelt, dan moet je gewoon wedstrijden uh, winnen. Ja, de marge is nog 6 punten, dus je blijft er naar kijken zolang, uh, zolang het nog niet zeven uh, niet is. En, uh, dat, uh, dat, dat, dat is jammer dat je moet blijven doen. Want, uh... Je hebt de mogelijkheden gehad om je uh, daar al uit te voetballen. Alleen die pakken we niet. Vanavond wordt er ook nog gevoetbald. Heerenveen speelt tegen Vitesse. De Graafschap ontvangt Heracles. RKC tegen Utrecht. En Excelsior speelt tegen FC Twente. En na half acht praten we verder over de ontknoping in de Eredivisie. Dat doen we vanochtend met Andy Houtkamp. Alle 127 inzittenden van een Pakistanse Boeing... kwamen gisteren om het leven toen een vliegtuig bij de hoofdstad Islamabad neerstortte. Het was een binnenlandse vlucht. Afkomstig uit Karachi. Een reddingswerker ter plekke denkt dat niemand het heeft overleefd. We hebben nog geen hele vrouw van een personage gevonden. Ik denk niet dat iemand hier is alweer is. We haven't recovered anyone alive. We have recovered just pieces of the bodies. Er zijn dus minstens 127 doden. Het Aantal zou nog kunnen stijgen, want op de grond werd bebouwing geraakt bij de crash. Zuid-Azië-correspondent Zuid Lucas Waagmeester nu aan de lijn. Uh, Lucas, want het kwam op een woonwijk uh, neer. Wordt al een beetje duidelijk uh, vandaag van wat er precies is gebeurd en of er inderdaad ook heel veel slachtoffers op de grond zijn gevallen. Ja, in de loop van de avond, eigenlijk gisteravond al, bleek dat het toestel vlak voor een grote woonwijk is neergekomen. Dat hij werkelijk, als hij 500 meter verder terecht was gekomen, was hij vol in die woonwijk gecrasht. Dat verklaart ook wel waarom daar lang onduidelijkheid over bleef, Bert. We hadden elkaar gistermiddag steeds aan de lijn ja. en vroegen ons steeds af hoe groot is de schade op de grond. Nou ja, er is wel wat bebouwing op die plek. Het, het, het is geen drukke wijk, maar je ziet het ook op de beelden. Ooggetuigen zeggen het ook, er is bebouwing geraakt. Ja, de lichamen die nu worden gevonden, die kunnen niet meteen worden geïdentificeerd. En is dus de vraag natuurlijk, zijn dat slachtoffers uit het toestel of mensen die op die rampplek uh, woonden? Dat is nog steeds niet duidelijk. Moet vandaag bij het daglicht allemaal helder worden. Maar het had, ja, voor zover dat enige troost biedt, het had veel erger kunnen aflopen. Ja, weten we ondertussen ook iets meer over de oorzaak? Het was slecht weer. Dat was in ieder geval een ding wat zeker is. Ja, dat is wel de meest gehoorde gok. Hè. Het blijft voorlopig wel echt gissen, hoor. De zwarte doos is gevonden tussen het puin. Het toestel is verder werkelijk niets van over. Het ligt helemaal aan stukken. Uh, maar ja, omdat veel mensen in de omgeving het wel uh, hebben zien gebeuren... er wonen dus veel mensen in, die, in, die, in de gebieden daaromheen... Uh, ja, zijn er wel veel uh, ooggetuigenverklaringen. Hè. Dan hoor je toch wel het, meeste, het meest gehoorde verhaal is dan... Uh, dat het toestel in brand vloog pas na de crash. Dus ja... Uh, getroffen door de bliksem. Uh, het was verschrikkelijk slecht weer, inderdaad. Maar er ja, moet zo'n toestel toch tegen kunnen, zou je zeggen. Het was een vrij oude 737. Kort geleden overgekocht van een andere maatschappij. Het, het maakte zijn eerste vlucht voor dit Boya Airways. Een klein Pakistaans uh, maatschappijtje met vier vliegtuigen in zijn vloot. Um, ja, en dat Boya Air stond tien jaar lang aan de grond... vanwege financiële problemen. Het was eigenlijk net weer gaan vliegen... En, uh, maar goed, ja, we moeten echt uh, uit onderzoek nu gaan horen hoe precies, ja, waarom precies. Dat moet allemaal echt worden onderzocht. Ja, en hoe is dit verder aangekomen in uh, Pakistan? Is men er erg van onder de indruk? Ja, ja heel veel einden van levens natuurlijk. Heel veel verdriet. Uh, en dan komen natuurlijk ook die verhalen. Hè, zoals dat ene stelletje dat net getrouwd was in Karachi. Op huwelijksreis ging naar een, een, een bergstation vlakbij Islamabad. Je kunt daar prachtig op vakantie ja, zij kwamen gisteren allebei eh, samen om in dat vliegtuig. Ook een man die vertelt dat hij in 2010 nog zijn zwager verloor... bij een soortgelijke crash, ook toen vlak voor de landing in Islamabad. Ja, en Die moet nu aan zijn familie vertellen dat ook de man van zijn andere zus... Eh, dus gisteren bij dit ongeluk is omgekomen. Eh, dat soort verhalen. Boya Airways meldt vanochtend eh, dat het eh, van elke familie één lid naar, eh, van Karachi... naar Islamabad vliegt vandaag... En verder zal natuurlijk vooral op die rampplek het werk doorgaan. Er is vannacht met zaklampen het reddingswerk gedaan. Er is geen stroom. Hoogspanning is vernield bij die crash. Dus ja, nu moet bij daglicht uh, nog een heleboel werk uh, worden verricht. En dan moet dus ook blijken hoe groot deze ramp uh, daadwerkelijk is. Dankjewel, Lucas. Lucas Waagmeester was dat. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Sinds ongeveer anderhalf jaar zijn deze Caribische eilanden Nederlandse gemeenten. De gezondheidszorg daar is al lange tijd onder de maat. Dat was een reden voor minister Schippers om er de afgelopen week een kijkje te nemen. Nou, wat mij voor alles opgevallen, dat er behoorlijke slagen zijn gemaakt. Uh, dat was ook wel nodig, uh, want de zorg was niet wat wij uh, goede zorg uh, vinden. Uh, wat ik ontzettend merk is dat er heel veel samenwerking wordt gezocht. Ook met uh, tussen-eilanden, om de zorg, uh, nou ja, als die op het eigen eiland niet gegeven kan worden... op een volgend eiland uh, weer wel te geven. Dus... Ja, ik heb wel een positieve indruk van wat hier aan de gang is. Wat was er uh, dan de afgelopen periode niet goed? Nou kijk, u moet het uh, zo zien dat uh, als je kijkt naar Saba, dat is eigenlijk een vulkaan. En op die vulkaan wonen 1500 mensen en er is een medische school van 500 mensen. En dat is het. Ja, als je dan zorg nodig hebt dat verder gaat dan huisartsenzorg, dan moet je van het eiland af. Nou ligt het in een oceaan, dus dat is ook niet een vlak zeetje. Dus je moet daar ook nog, is ook nog een uitdaging om die patiënt heel snel daar te krijgen waar hij wel behandeld kan worden. Dus dat soort uitdagingen heb je in Nederland niet, maar die heb je hier wel uh, te overwinnen. En nu is het dus betere samenwerking met andere eilanden, bijvoorbeeld Sint Maarten, wat niet altijd ver weg ligt. Ja, bijvoorbeeld ik heb een acute hulppost geopend op Saba... en daar is een echo neergezet, daar is een röntgenapparaat neergezet... en bijvoorbeeld bij zo'n röntgenapparaat dan kun je foto's maken... en als je denkt, nou ik weet het eigenlijk niet zeker... of uh, uh, ik zou er eigenlijk uh, meer over moeten weten... dan kun je hem gewoon uh, bijvoorbeeld naar Amsterdam sturen... en in Amsterdam kan dan een röntgenoloog meekijken... en die kan zeggen, nee deze patiënt moet echt door of er is niks aan de hand. Dan hoeft die patiënt nog helemaal niet van dat eiland af. En zo maak je dan wel, uh, nou ja, maak je een enorme slag in de kwaliteit van zorg. Welke um, verbeteringen zijn er op korte termijn wat u betreft nog nodig? Nou, ik zou heel graag kijken of we Bonaire nog iets meer specialisten kunnen krijgen en een soort uitwisseling met Fur uh, Dat specialisten tijdelijk hier uh, roeveren om hier de zorg ook draaiende te houden. Nou, die specialisten um, die worden dan op Bonaire geplaatst, maar ook op Sint Maarten. Nou, en dat roleringssysteem is heel belangrijk, ook voor de eilanden... want die krijgen dan bijvoorbeeld één dag in de maand ook een specialist op hun eiland. Krijgt de volksgezondheid op de eilanden, de Nederlandse gemeente, een voldoende wat u betreft? Ze zijn hard op weg naar een voldoende. Ik kan nog geen voldoendes zomaar overal uitdelen... maar er zijn, op onderdelen zijn de voldoendes gescoord. Minister Schippers was dat. En verslaggever Marcel Bril, die belde met haar op Bonaire.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 De onderhandelaars van CDA, VVD en gedoogpartner PVV... hervatten vanmiddag de onderhandelingen in het Katshuis. Gisteren kregen ze de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft bekeken of het bezuinigingspakket realistisch is... en voldoet aan de begrotingseisen van Europa. Aftredend voorzitter Peter Blokhuis van de ChristenUnie... denkt dat zijn partij en de SGP op den duur samengaan. In het Nederlands Dagblad zegt Blokhuis dat de partijen elkaar nodig hebben om de echt-christelijke thema's als onderwijsvrijheid in de politiek te benadrukken. Jongeren in de twee partijen staan volgens hem open voor een nauwere samenwerking. De politiebonden komen maandag bijeen om de looneis in de CAO-onderhandelingen te heroverwegen. Nu er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren is, zeggen de bonden dat er kennelijk meer ruimte is dan de nullijn waar het kabinet op inzet. Politiebonden lieten eerder deze maand juist aan de minister Opstel te weten dat ze hun looneis van 3% wel wil laten vallen vanwege de recessie.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 door een betere doorstroming komen we verder. Vanavond in Debat op 2. De Wietpas in koffieshops. Het einde van Nederland gedoogland? Is die Wietpas een oplossing voor de overlast bij koffieshops en gaan jongeren minder blouwen? Of gaat het leiden tot meer ondergrondse handel in hars? Vanavond in Debat op 2. Om tien over negen live bij de Cairo NCRV op Nederland 2. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinzeelparket.nl. slash Monta. DNOs het Radio 1 journaal. 78 jaar is inmiddels, maar ze zoekt nog steeds de spotlights. Actrice Joan Collins. Met haar theatershow One Night with Joan... stond ze gisteravond in het De La Mar Theater in Amsterdam. En verslaggever Joris van der Kerkhoff zat in het publiek. Ah ja hoor, de voorstelling begint gewoon met het geluid van Dynasty. Het lijkt een beetje op een uitgebreide PowerPoint presentatie. Plaatjes, praatjes. Stop! Stop! Stop! What are you doing? There was life before Dynasty. Haar verhaal. Het leven van John Collins. ...in anderhalf uur met een lange pauze uh, ertussen. Voor de pauze in een strakke zwarte broek... ...en na de pauze in een enorme witte jurk. En aan de zijkant van de zaal zitten twee wat oudere dames. Precies op die plek waar je de oude muppetmannetjes uh, verwacht. En ze kijken en ze genieten. En dat doen ze ook voor de voorstelling, tijdens de pauze en de afloop. Dan kiezen ze ook een plek waar ze de ruimte hebben... ...om een beetje te kijken hoe iedereen eruit ziet... ...en om commentaar te leveren. Joan Collins is gewoon een, een hele periode van je leven eigenlijk. Dat uh, bleek ook wel uit de show. Dat je, ze, ze was heel vroeg al bekend. En daarna was ze natuurlijk uh, in Dynasty een icoon geworden. En vooral, die vrouw ziet er fantastisch uit. Ze is nu uh, wat 79... 78 nog maar. 70 en nou, je ziet het echt niet aan. Het is onvoorstelbaar. En ze is zo geestig. Het is echt leuk. En die show zat heel goed in elkaar. Het denk was perfect ingestudeerd, gedaan, getimed en alles. Maar ze heeft toch persoonlijkheid. En niet de bitcher Dynasty, maar gewoon een grappige ja. vrouw op leeftijd die terugkijkt op het leven. Um... Dat ook weer niet helemaal, denk ik. Nee, daarvoor was het te veel een show. Ja, maar ze vertelt wel haar leven. Ze, ze begint echt vanaf haar grootouders tot aan, uh, tot aan nu. En ze vertelt echt uh, al haar uh, echtgenoten, alle kinderen. Geen idee dat ze zoveel kinderen had. Een aantal feiten wel, maar, maar, maar de manier waarop, dat is natuurlijk wel... Uh... Vijf, mannen. Doe, Vijf mannen. Doe het doet vier, er maar naar. gemist trouwens, hè? Die nummer vier. Het was maar voor 13 maanden. Ja, vandaar. Maar en nu een hele leuke man die op het laatste ook nog erbij was. En, ja, loers. Nee, <laughs> ja, echt. Ja, ze is nu eindelijk happy in de, in de liefde. En ik denk dat dat, dat, dat zie je er. Maar ik vind vooral, um, de teksten waren goed. Ze praat goed en ze weet het nog allemaal. Ik bedoel, kunnen die teksten, dat ze het allemaal uit de hoofd mee. En het S is geestig. En dat, uh, ja zo kennen we haar, dat ze gewoon, ja. het is een Engelse, ze heeft Engelse humor of zo. Ze is niet, niet zo Amerikaans Dat. Het, dat uh... En u had u voorbereid hè? U had op YouTube gekeken. Ik wel ja, ja, ja, ja. En wat... ik, ja ik had haar dus pagaat zien doen, dus ja. daar had ik opgerekend. Die, die heeft ze niet gedaan, maar ik, inderdaad bepaalde dingen die heb ik inderdaad al gezien zoals ze dat... Uh... Dus het is wel van deze show wat ik... Uh, nou, ja. nou, zo klinkt die spagaat in ieder geval. I'm not a bit rusty, but I'll try... Oké, okay, maestro. Music. Wat jammer, hè, dat we het niet gezien hebben. <laughs> ik weet het niet. Was het wel echt, trouwens? Wat bedoel je? Nou ja, dit zag er niet uit als een vrouw van 78. Oh, of dat het itself. dus niet een stand-in was. Oh, ja daar had ze het steeds over, dat je betere stand-in kunt gebruiken, had Robert Mitchum tegen haar gezegd. Ja. Waarom zou je het zelf doen? Dat, dat, je moet stand-in, moet je ook het werk gunnen. Maar ja. ze was het zelf? Ze was het zelf volgens mij. En uh, ja, ik, ik uh, ben echt uh, verbaasd dat ze nog zo goed overkwam. We zaten wel een beetje ver weg, dus ze kan uh, de rimpels niet tellen, maar ze zal wel behoorlijk gebotox zijn. Maar ze heeft een goed lijf. En, uh, dus, nee hoor, dat willen we allemaal zo, op die leeftijd. Ja? En, en dan nog zo lachen en plezier in je leven hebben. Ook. Bent u er ver vandaan? <laughs> nou, ik moet nog even gaan, ja. <laughs> en die spagaat, dat uh, moet ik nog op oefenen, ja. <laughs> Ladies and gentlemen, it's been a pleasure. <applaus> Mooie reportage van Joris van de Kerkhof over gisteravond. John Collins in de Lamar in Amsterdam. Het is tien minuten over half acht. De voetbalcompetitie die nadert zijn einde. Nog vier speelronden en dan weten we wie de kampioen is. Maar vooral ook wie de tweede is geworden. En die kamp. goedemorgen. Goedemorgen Bert. Vanavond uh, komen de twee clubs in actie die uh, ja, mo mogelijk kans hebben op die tweede plek. Heerenveen en FC Twente. Laten we met ja. Heerenveen beginnen. Thuis tegen Vitesse. Kansen? Uiteraard, uh, voordeel is dat ze thuis spelen, maar Vitesse, uh, goede ploeg, staat zevende, is dus ook op weg naar uh, de nakompetitie voor Europees voetbal. Ik denk dat uh, van alle uh, uh, uh, wedstrijden die je ziet van de kanshebbers op uh, plaats 2, dat Herenveen de moeilijkste heeft met Vitesse. Uh, alhoewel Ado Feyenoord natuurlijk ook geen uh, echt makkie is. Maar Heerenveen Vitesse is uh, een hele interessante wedstrijd. Het is uh, vanavond om kwart voor, uh, acht, nee, kwart voor zeven. Heerenveen Vitesse. En Excelsior Twente ook vanavond. Ja. Die is, uh, dat is de laatste wedstrijd van vanavond. Uh, Excelsior FC Twente om kwart voor negen. Uh, ja, dat moet eigenlijk uh, FC Twente gewoon kunnen winnen. Maar ja, Excelsior heeft ook grote belangen. Die zullen ook ja. tot het gaatje gaan vanwege die degradatie. Ook. En... Uh, ze kunnen Europa League halen, Excelsior. Uh, dat is dan weer de andere kant, want ze staan heel hoog in het Fair Play klassement van de UEFA. En als je dus heel weinig gele kaarten haalt in een seizoen... Uh, en je bent de meest sportieve ploeg van het jaar in de, in de competities in Europa... dan mag je Europa in. Ik moet er niet Ach. aan denken. Hey, maar, Ik denk zij zelf En, zijzelf en, die, ook niet. en kan dat, als je stelt dat ze degraderen, kan je dan ook toch nog nee. Europa in? Dat, dat nee. niet. Dan niet. Dus uh, dan moeten ze er wel in blijven. Maar Excelsior staat laatste, uh, zoals je al terecht zegt, uh, 18e plaats. En dat uh, is maar één puntje verschil met de graafschap. Dus voor Excelsior speelt er ook nog heel veel. Maar ja, uh, de nummer 4 tegen de nummer 18, normaal gesproken, moet uh, FC Twente dat gewoon winnen vanavond. Ja, goed. Uh, Feyenoord hadden we het al even kort over. Tegen ADO, dat is altijd lastig voor Feyenoord op een of andere manier in Den Haag. Ja, het zal ook niet uh, eenvoudig worden morgenmiddag. Het is de lunchwedstrijd om uh, half één. En ja, dan weten we echt veel meer. Uh, het saillant detail is dat Immers van ADO... Uh, mogelijk volgend jaar voor Feyenoord speelt. Maar dat zal morgen uh, niet uitmaken. Voor ADO staat er niet al te veel meer op het spel. hoor. Ze kunnen niet meer bij de uh, bovenuitje komen. En, en, nee, dus in principe staat er voor Feyenoord voor alles op het spel... en dat zal toch net die paar procent uh, waarschijnlijk uitmaken. Ja, en voor AZ, uh, op papier ja. zou je zeggen... van nou, het is een makkelijke tegenstander, thuis tegen VVV... maar op een of andere manier lopen ze op hun laatste benen... of is dat iets wat wij alleen maar denken... en Gert-Jan Verbeek ons dan weer uh, krachtdadig corrigeert? Nou, het grappige met AZ is natuurlijk dat ze het hele seizoen... zo geroemd werden over hun uh, conditie, de laatste minuten... waarin ze altijd zo sterk waren. En juist de afgelopen weken uh, is dat de bottleneck geweest... Want de laatste minuten. Daar verloor of speelde AZ gelijk uh, de afgelopen weken tegen Twente en PSV. Maar VVV moet geen probleem voor ze zijn. Nee. En uh, nou ja, dan moeten we het ook nog even hebben over Ajax, Ajax, uh, uh, Groningen. Uh, je zou zeggen Ajax in de winning mood en Groningen. Ik weet niet meer wanneer die de laatste wedstrijd gewonnen hebben. <laughs> Dat is een hele tijd ja. geleden. En ik moet nog vaak terugdenken aan eerder dit seizoen... toen zat ik in het Oostenpark... toen Feyenoord een ongelooflijke nederlaag daar kreeg van 6-0. Uh, in het voordeel van FC Groningen dus. Uh, ja, en nu moeten ze uit naar Ajax... Je zei om nog vier wedstrijden te gaan. Zes punten voorsprong voor Ajax. Uh, dat, uh, normaal gesproken wordt Ajax uh, de nachtmerrie van uh, Eberhard van der Laan. Want uh, volgende <laughs> week zondag kunnen ze dan kampioen worden... als ze winnen van uh, Groningen. Overigens vergeet uh, de belangrijkste kandidaat voor de tweede plaats niet. PSV speelt uh, nog tegen NEC morgen. Precies. Nou, dat hebben we ze allemaal gehad. Uh, ja. En dan wil ik er nog eentje, eentje vragen. Maar dat heeft helemaal niks met Nederland te maken. Maar vanavond staat die classico natuurlijk op het programma Barca geweldig. Tegen reaal ja Ik bedoel, als voetbal hebben moeten we daar natuurlijk naar kijken wordt het daar uh, ja. beslist de denk jij niet ja, ja, die komt. Woord... Nou, ja, ik denk die... het eigenlijk niet. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Want het verschil is vier punten. De wedstrijd is in Barcelona. Uh, de week van de waarheid. Je moet, je moet je even voorstellen. Je speelt allebei in de halve finale Champions League. En je speelt dan ook nog even allebei tegen elkaar met vier punten verschil in Barcelona. Dus mocht Barcelona winnen, dan is het verschil één punt. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dan uh, verwacht ik het ook. En ik hoop het ook een klein beetje. Stil, ik denk dat er een hoop mensen zich bij je aansluiten. Hoewel, ik ken ook Real Madrid-fans. Dank je, Andy. Veel plezier vanavond. Dank je wel, Bert. Straks de Heilige Rock die trekt duizenden pelgrims naar de Dom van Trier.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 Met Bert van het is onrustig rond de PVV. Gisteren viel de coalitie in Limburg. de enige provincie waar de PVV in het bestuur zat. En eerder waren er al problemen in vier andere provincies... en in de gemeenteraden van Almere en Den Haag. Kamerlid Hero Brinkman verliet vorige maand de PVV. Kortom, er is een hoop aan de hand. We gaan erover praten met Peter van der Heijden, politicoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Als je dat nou zo allemaal hoort, is Geert Wilders dan de regie kwijt? Ja, daar lijkt het wel heel sterk op. Hè? Uh, dat is heel opmerkelijk. Omdat, misschien komt het juist wel omdat hij de regie in de partij zo sterk in handen houdt. Want? Um, in de PVV is de, het woord van Geert Wilders is wet. En je merkt dat mensen daar uh, steeds minder zin in hebben. Dus hoe sterker hij de regie in handen heeft, hoe meer mensen zich uh, tegen hem gaan afzetten. De kinderen worden groot. Ja, ja en de, nou, maar de kinderen hebben ook verantwoordelijkheid gekregen natuurlijk. Als je kijkt naar, uh, naar Limburg, daar zaten ze in gedeputeerde staten. Daar praten ze gewoon met de grote jongens mee. Maar in de eigen partij mag het niet. Ja, maar wat, Want, moet, wat moet, moet hij dan doen om die controle weer een beetje terug te krijgen? Nou, wat mij uh, verstandig lijkt voor hem... is uh, inderdaad die teugels een beetje loslaten... en een, een, een normale partij gaan worden. Want je zult blijven merken dat mensen die, uh, die enthousiast zijn voor de partij... die uh, daarvoor aan het werk gaan... die, die groeien daardoor, hè? Die, die, die worden uh, ja. zelfbewuster... En wat je nu ziet, is dat ze met dat zelfbewustzijn helemaal niks kunnen. Maar ja, hij heeft al door gezegd, van, uh, als ik dat doe, van het begin af aan... dan krijg je bijna LPF-achtige toestanden. Je moet eerst uh, stevig verankerd zijn. Pas dan kan je meer democratie in zo'n partij gaan brengen. Ja, goed, de vraag is of dat zo is, maar... Uh... Dat is zijn visie. Ja, nee, dat klopt. Maar je ziet nu ook dat als je het niet doet, er ook LPR-vastige toestanden ontstaan. Hè? Uh, dit lijkt er natuurlijk ook op. Er springen al kikkers uit de kruiwagen. Dus uh, de, de touwtjes zo sterk in handen houden, dat is in ieder geval niet uh, iets dat werkt. Ja, maar daarvan kan je ook zeggen, nou, dan gaat het rotte vlees, gaat weg... en dan kan je gewoon weer met de gezonde leden het gezonde deel van de partij verder... Ja, je kunt natuurlijk elke keer weer mensen binnenhalen, nieuwe mensen die uh, uh, heel erg dankbaar en blij zijn dat ze een baantje hebben gekregen van Geert Wilders. En uh, dus naar hem luisteren, Dan kun je steeds blijven doen. Maar dat is op een gegeven moment natuurlijk niet zo heel erg geloofwaardig. Zeker niet als je hoort wat uh, de verhalen hoort van de mensen die eruit stappen, die vaak echt fors gefrustreerd zijn. Ja, want uh, als er niet iets gebeurt in de structuren, uh, hoe ziet u dan de toekomst van de PVV? dan zie ik het uh, redelijk snel afkalven. Want iedereen die, die uh, actief is in de partij, dus op, op, op lokale en regionaal gebied... die zal op een gegeven moment dan denken, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Mijn mening doet er niet toe, alleen de mening van Geert Wilders. Ja. En dat, dat is wel een probleem voor mensen die uh, de politiek ingaan. Want ja, in, in de politiek gaat het juist om, om visie, je eigen mening... Uh, uh, voor zover het binnen een partij past natuurlijk. Maar uh, anders moet je eruit stappen. Maar nu uh, past geen enkele mening binnen die partij. Behalve die van Geert Wilders. Ja, en dan keren zich dus uh, meer mensen van de partij af. En dan krijg je nog meer ja. afsplitsingen, afscheidingen à la Hero Brinkman. Ja, ik verwacht dat, dat het kader, zeg maar, voor zover dat er is, zich, zich gaat afkeren. Ja, maar dan moet hij, als hij naar u zou luisteren... Uh, eigenlijk een gewone, uh, ik zou bijna zeggen, ordinaire partij gaan, uh, gaan worden. <laughs> ja, dat is natuurlijk uh, de, de nachtmerrie van Geert Wilders om een, een normale partij te zijn. Maar ja, daar zal het wel op neerkomen. Als hij bestendig in de politiek wil blijven, dan zal hij dat moeten gaan doen. Mm. Dit werkt niet, zo'n verlichte dictatuur. Dat, dat, dat is een probleem dat blijkt. Uh, ik vind dat het al, al snel uit elkaar begint te klappen. Ik had verwacht omdat Geert Wilders wel uh, zeg maar echt het uitangbord en, en, en de ruggengraat van die partij is dat het langer zou duren. Nou, hij heeft ook al die mensen ook elke keer opgeleid. Hij heeft klasjes gehad he, in, uh, in de Tweede Kamer. Moesten mensen mm -hmm. daar naartoe komen. Die kregen trainingen en dergelijke. Dus je zou zeggen van nou de basis, het kader is goed geschoold. Ja, maar goed, hij heeft dat allemaal wel in hoog tempo moeten doen. Als je kijkt naar de provinciale staten... binnen een jaar heeft hij in iedere provincie zo'n lijst moeten produceren. Normale partijen, ik noem ze dan ook maar normaal of ordinair in uw woorden... daar heb je eerst het beroemde zolenwerken. Je moet folders rondbrengen, je moet van alles doen in de partij... en dan langzaamaan kom je naar boven. Hier werkt het andersom. Hier word je meteen op het hoogste niveau geparasiteerd. En daar zitten dus ook gelukzoekers bij. Er zitten mensen bij die gefrustreerd weg zijn gegaan bij andere partijen. Eh, noem maar op. En dat betekent, dat zijn ook allemaal egootjes. Ja. En het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk Hero Brinkman. Een enorm ego. En eh, dat gaat botsen op een gegeven moment. Als je een ego hebt, maar je mag, je mag niks zeggen... Ja, dan uh, gaan de kinderen muiten. Ja, nou, dat, dat zie je dus nu uh, overal. En ondertussen probeert, laten we zeggen, aan de top... Uh, Geert Wilders met Fleur Agema ook nog te onderhandelen in dat katshuis... Ja. Hè, met, uh, met de andere partijen om te komen tot nieuwe bezuinigingen. Is, is dat ook een beetje onhandig op dit moment? Voor het beeld hè, van de PVV naar buiten? Ja, kijk, de zijpelt toch langzaam naar buiten dat de PVV heel veel inlevert... van waar ze steeds van gezegd heeft, dat gaan we nooit doen... En dat is natuurlijk een, een onhandig iets nu. Als je ziet dat de partij al onder druk staat door allerlei uh, gedoe... Uh, is maar ...organisationeel gedoe... Yeah. ...is het heel lastig als, je, uh, als, er, als er ook zo'n beeld begint te komen... Ja, ...dat het, de partij veel aan het eind is. Maar, dan komt er misschien een soort smeltkroes met uiteindelijk misschien wel een, een grote boom. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment zal het natuurlijk ook de maat vol zijn voor Wilders. Of is dat een uh, te pessimistisch scenario? De grote boom in de zin dat hij nou, die ophoudt dat, met deze coalitie. Ja, dat, ja, ja, dat, dat hij zoveel voor de kiezer krijgt. Is, is, is, is dat een, een reëel gevaar? Laat ik het zo vragen. Nou, het reële gevaar is wel dat als hij uh, echt, echt weg gaat zakken in de peilingen... verder dan nu nog, dat hij dan uh, zijn knopen gaat tellen... en denken van ja, maar dit, dit heeft geen zin hier, uh, dit kost me alleen maar... Uh, uh, maar zetels, dat doe ik niet. Nee. Maar goed, dus die dat... grote boom, die zou er wel kunnen komen. Ja, maar we moeten het afwachten, want we hebben geen idee... wat er allemaal besproken wordt. Er komt namelijk betrekkelijk weinig naar buiten van dat uh, katshuis. Ja, daar is wel radio stilte. Ja, daar is wel radio stilte. <laughs> Bij ons ja. niet hoor, meneer Van Heijden. We hebben u nee, luid en duidelijk de... gehoord. Ik Dank u wel. Nee, graag gedaan. Goedemorgen. Ik heb nog een onderwerp over de pelgrimkoorts. Die heerst namelijk onder Duitse katholieken. In de Dom van Trier wordt de heilige rok bewaard. Volgens de kerk het kledingstuk dat Jezus droeg toen hij gekruisigd werd. Het is deze maand voor het eerst in 16 jaar te zien. en trekt honderdduizenden mensen. Onder wie onze correspondent Wouter Meijer. De Dom van Trier zit bomvol. Voor veel pelgrims begint de dag met een kerkdienst. Ze zitten op de gewone banken, maar in het middenpad staat een grote houten kast met een glazen deksel. En daarin ligt de rok. Eigenlijk is het een hemd van donkere stof. Het ziet eruit alsof het hard is geworden. Maar het is ook al 2000 jaar oud, als we de kerk moeten geloven. Aan het eind van de dienst lopen eerst de bisschop en de andere priesters langs de rok. En daarna in een lange stoet de pelgrims. Hoe komen ze hier? Als Hagen. Gans richtig geperret, gelaufen? Nee, no, sure natuurlijk met bus gefahren. Maar om 4.30 uur losgefahren. Wie was bij het Rock? Ja, um, is immer beïndrukend wanneer so zo mensen voor zo so een de zaak samenkomen. En dus is immer een berouwends uh, Erlebnis dann auch. Moderne pelgrims komen met de bus, zoals deze mevrouw uit Westfalen. Ze vond het ontroerend, zegt ze, dat er zoveel mensen voor komen. Dat was eigenlijk het belangrijkste, de gemeenschap. Also, ik heb meer anders voorgesteld: Dünner, Also, ik heb een andere voorstelling gehabt van deze taal. Dacht ik dacht, die weer het dunner? Ja, anders. Een grovere slijnen. Oder... Een andere dame, iets ouder, die zegt: Ik had hem me anders ja, voorgesteld: anders we, dunner ja. en grover linnen. Maar hij is ook ja, al zo oud ja. dat zie je nooit een kledingstuk van 2000 jaar oud. Het zijn tienduizenden mensen per dag in deze ene maand dat die te zien is. Verwacht het bisdom een half miljoen mensen of meer? Wat zoeken die mensen eigenlijk? Vragen we aan de bischop van Trier, Stefan Ackerman. Het is ja ook een zeer urtümliches symbool in onze digitaliseerde wereld. Het is iets origineels in de moderne wereld, met zijn computers, om dan iets te zien dat al zoveel eeuwen bestaat, dat echt is, dat ademt echt de geschiedenis van het geloof en de bisschop geeft volmondig toe dat niemand weet of het wel echt het hemd van Jezus is. We kunnen niet met zekerheid zeggen die oudste teile gaan terug in die tijd Jezus en aan die heiligen steden en op zelf, Maar men kan ook niet met 100 procentige zekerheid het tegenovergestelde bewijzen. In insofern gibt es een gewisse Schwebe die offen te houden is. We kunnen het niet bewijzen, maar je kan ook niet bewijzen dat het niet zo is. Er zitten draden in die zo oud zijn. Daar zijn andere draden doorheen geweven om het hemd te bewaren. Maar het gaat er vooral om dat het je inspireert. En inderdaad, voor de pelgrims die door de stad lopen... maakt het niet zoveel uit of hij nou echt is of niet. Het is ja niet in dat wat ik zie. Het is de geest dessen wat dahinter steekt. ik glaube, dat is dat wat ook vele vele. Het gaat er ook niet om wat je letterlijk met je ogen ziet... maar wat erachter zit, zegt een vrouw die net uit de dom komt. Net als de mens met wie ik hier ben. Het gaat er niet om wat je ziet, maar wat je voelt. Die echtheid is ja ook niet bewezen. Vandaar heeft het voor mij ook geen zo'n grote betekenis. Of de rok echt is of niet. De heilige rok is niet mijn centrale aandeling. Een jongen uit haar groepje zegt ook. Ik kom helemaal niet zo voor die rok. Het is nooit bewezen dat het echt is, dat hemd. Het gaat me vooral om dat je het samen doet als pelgrims. En je weet nooit wanneer het weer een keer kan. De laatste keer was 16 jaar geleden. De rest van de tijd ligt hij achter gesloten deuren. Dus misschien duurt het nu ook wel weer 15 of 20 jaar voordat ze hem weer een keertje laten zien. NOS Radio en journaal Media Overzicht. Is hij vriend? Op de voorpagina van de Telegraaf staat dat paspoortcontroles aan de grens mogelijk weer ingevoerd worden. Fra Duitsland en Frankrijk willen dat alle lidstaten hun grenzen kunnen sluiten voor een duur van maximaal 30 dagen. Nu kunnen EU-burgers door het Schengen-verdrag ongehinderd door Europa reizen. En dat geldt dus ook voor criminelen en illegalen. Minister Leers van Immigratie en Asiel noemt het een interessant voorstel. Het Duitse weekblad Der Spiegel vraagt zich af of dit plan niet een bewust cadeautje van Duitsland is voor Nicolas Sarkozy. Volgens het Duitse blad is de timing van de brief wel heel gunstig voor de huidige Franse president. Sarkozy heeft zich altijd hard gemaakt voor strengere immigratieregels. Zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Het wordt naar verwachting een strijd tussen Sarkozy en zijn uitdager François Hollande. Aftredend voorzitter Peter Blokhuis van de ChristenUnie... verwacht dat de ChristenUnie op termijn samengaat met de SGP. Dat zegt hij in een interview in het Nederlands Dagblad. Blokhuis denkt dat de twee partijen op de echt belangrijke thema's... goed samengaan en elkaar ook nodig hebben. Het CDA past volgens hem niet in een fusie... omdat die partij een minder herkenbare christelijke politiek voert. Internationale banken hebben jarenlang miljoenen aan geheime provisies betaald... voor miljardendeals met woningcorporatie Vestia. Dat staat op de voorpagina van de Volkskrant. Het geld werd betaald via een tussenpersoon en stond daardoor niet in de officiële boeken. Woningcoöperatie Vestia is verwikkeld in een grote fraude- en omkoopschandaal. Er hangt de coöperatie een miljardenschade boven het hoofd. Volgens de Volkskrant werpen de geheime deals een nieuw licht op de vraag... wie de rekening betaalt voor het debakel. De rekening zou namelijk op het bordje terechtkomen van huurders en andere coöperaties. Maar als bewezen wordt dat de banken fout hebben gehandeld... kan het geld mogelijk ook op de bankiers worden verhaald. Het AD meldt dat de bewoners van het Gelderse Buren... binnenkort zelf voor hun straatverlichting moeten betalen. De de gemeente wil dat bewoners de lantaarnpalen gaan huren. Doen ze dat niet, dan zitten ze in het donker. Een leasecontract gaat zo'n 1000 euro kosten. Op deze manier wil de gemeente 50.000 euro besparen. En in het nieuwe liedboek voor kerken verdwijnt de volledige versie van het Wilhelmus. De commissie die het liedboek samenstelt wil alleen couplet 1 en 6 behouden, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal zijn er 15 coupletten. In veel kerken is het een traditie om rond 30 april het Wilhelmus te zingen bij de kerkdienst. Volgens het Nederlands Dagblad vinden veel kerkgangers dat geen goede gewoonte, omdat nationale gevoelens niet in de kerk zouden passen. Goed, dat is het mediaoverzicht van heden. Straks na de klok van acht hebben wij nog een gesprek met Jan Kees de Jager. Die is op dit moment bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat heeft namelijk zijn jaarvergadering in Washington. We hebben ook nog aandacht voor de verkiezingen in Frankrijk en de Formule 1 in Bahrein. De Tros Nieuws Show. We laten ons graag leiden door mensen die we als expert zien. Zometeen van half negen tot elf. Ja, dat is natuurlijk les 1. Hoe mooi je het ook allemaal voorbereidt. De bal moet natuurlijk wel hard en hoog in de kruising. Met Peter de Bie en Nieke van der Wijk. En leer dat ik, maakt ik toch weer dus veel. Ja. De Tros Nieuws Show. Zometeen van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Neem geen enkel risico.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 Dit is Radio 1.